Van 9 uur. Dit is Doral Megens met het NOS Journaal. Unilever wil af van zijn margarineproducten, waaronder Blue Band en B-Cell. Wordt gezocht naar een bedrijf dat de tak wil overnemen. De verkoop is een reactie op een eerder overnamebod van Kraft Heinz op Unilever. Het bedrijf wil bewijzen dat het zelfstandig beter af is en stoot onderdelen die te weinig opleveren af. De verkoop van de tak is opvallend, want margarine vormde bij de oprichting van Unilever in 1930 de basis van het bedrijf. De Rotterdamse burgemeester Abu Taleb loopt al jaren een groot veiligheidsrisico... omdat de systemen van de gemeente Rotterdam niet goed beveiligd zijn. Dat meldt de Volkskrant op basis van een rapport van de Rotterdamse Rekenkamer. Kwaadwillenden kunnen vrij simpel de agenda van Abu Taleb inzien... uit zijn naam mails versturen en veiligheidsprotocollen bekijken. Dat hebben hackers ontdekt in opdracht van de Rekenkamer. De gemeente Rotterdam wil tegenover de NOS niet op de berichten reageren. De Rekenkamer en het Rotterdamse gemeentebestuur ruzien met elkaar over het rapport. De Rekenkamer zegt dat er geen gevoeligheden in staan en wil het openbaar maken. Maar het college wil dat het geheim blijft. Details uit het rapport zouden mensen in gevaar kunnen brengen. Het leven wordt duurder en dat wordt nog niet opgevangen door hogere lonen. Uit cijfers van het CBS blijkt dat voor het eerst sinds 2014 de prijzen harder stijgen dan de CAO-lonen. De inflatie kwam in, de eerste, in het eerste kwartaal uit op 1,5 procent... De CAO-lonen stegen met 1,4 Bij de overheid stegen de lonen het minst met een half procent. Sommige politici en economen roepen al langer dat de lonen meer moeten stijgen nu de economie groeit. Het weer, veel bewolking, maar vooral vanmiddag ook wat zon. Het wordt 9 tot 12 graden. Vanaf morgen wordt het steeds iets zachter. In het weekend meer zon, vooral zondag. Een mooie lentedag, dan kan het 21 graden worden. Dit was het Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Het aantal files in de Randstad begint af te nemen. De meeste files staan nog rond Utrecht. Dit zijn de files die er uitspringen. De A1 Amersfoort Amsterdam tussen Naarden en Diemen. 12 kilometer. De rijbaan is dan nog steeds dicht. De A4 Den Haag Amsterdam bij Dorp, Een kwartier vertraging. De A6 Lelystad Muiden. Dik een half uur in de file tussen Almere stad en Knoop het Muidenberg. De A10 daar is de Zeeburgertunnel dicht. Richting de A1 omrijdenkant via de Koentunnel. Op de A12 Arnhem-Utrecht bij Bunnik. 9 kilometer file door een pechgeval. En de A20 Gouda ook van Holland. Na een ongeluk bij Rotterdam-Prins Alexander. 7 kilometer. De linkerrijstrook is daar dicht. De N201 Zandvoort uit Hoorn is nog steeds dicht. Na een ongeluk tussen Hoofddorp en de aansluiting met de A4. Het gaat waarschijnlijk tot 10 uur duren. En dat was de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Ja. En u luisterde naar... Uh... De wensplaat van uh, G. Rutte. De uh, Moody Blues. Dat horen we altijd, he, De ja, Moody Blues. Ja, dat klopt. We gaan de tweede uur in. En uh, ja, tegenover ons zit Michel Demmers. Onze wethouder. En, en die is een beetje in shock. Uh, ja, nog even zeggen dat na uh, Michel Demmers komt uh, Leo Miezebeek. En uiteraard Theo van der Laan. Hans, uh, en Theo van der Laan en Hans Rijmers over de jazz. Ja. Maar eerst. Is er Michel Demmers? Ja, dat is voor de luisteraar.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 aparte Grausvullig. verzameling. Grausvullig. Ja. Um, nou, het, het uitgangspunt is dat de bestaand openbare gebied uh, dat uh, die bezoekers daar eigenlijk worden opgevangen met een stukje kustbeleving en uh, dat uh, piekdagen voldoende capaciteit is uh, voor de parkeren. Um, er kunnen hotels uh, komen dat is de bedoeling, want het is eigenlijk een toeristisch uh, economisch uh,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 Dan heb je dus de eigenaren, Venster aan de Zee, uh, Nieuwhuizen BV. van het stukje grond. En dan heb je het casino. Dus dan is het de bedoeling dat uh, uh, we het plein gaan invullen. En daarna uh, het stukje uh, plein. Die appartementen die heeft op een paar na de gemeente al gekocht. En dan moeten we in onderhandeling gaan. met het nieuwe kabinet. over uh, hoe het verder moet gaan met de casino-stichting. Nou, en de, wat daar komt rollen... Gaat bepalend worden Gaat bepalend ja. worden voor de derde fase. Interesse. Nou, en dan... Uh, uh, ja, hoe, in, hoe ziet u dat in de tijd? Nou, die eerste fase op zo vroegst in 2019. De tweede fase in 2020. En fase 3, dan weten we waar we aan toe zijn. Uh, met het casinoverhaal. Uh, en... Uh,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 Zou zo dan het, het parkeer... de parkeergelegenheid van het casino... Hè, die is nu ja. dus een bestaandere uh, mogelijkheid... maar goed, die zit altijd vol... als het casino uh, ja. vol zit. Het wordt geïntegreerd. Dus, dus dat komt erbij. Ja. Dus dan wordt er... Dus we we zo zo zien. Onder, ja, meer, ja dus eh, eigenlijk net als Albertijn. Want die heeft een, een aantal parkeerplekken oh, geïntegreerd... en dit grenst aan de gemeentegarage. Ja. Dus. Okay. dus wat ik niet snap... Eh, ja. ik lees dat jij de terrein wil verhogen... zodat er een ja, parkeergelegenheid ja, ja. op Maaiveld komt... Ja.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 Dan weten we dat ook weer hoe dat zit, ja. maar eh, als ik naar het plaatje kijk dan ziet het er eh, heel indrukwekkend uit. Ja. Wat gebeurt er met de flats aan de Van die, die worden ook geamoveerd? Of? Ja, die, die, die, die flats die, gaan, uh, uh, uh, die worden dus uh, uh, afgebroken, eigendom van de gemeente. En dan krijgt u vlak voor... de uh, ingang op Plein, hè? Die ja. fiets is dat inderdaad. Zo. Ja, ja als je dus het, uh, het heet plein, maar de voorkant die grenst aan het uh, badastein Badruf. Ja, die worden dan uh, gesloopt. En dan uh, worden daar uh, het soort woningen neergezet. Met uh, waarschijnlijk nog wat uh, aantrekkelijkheden in de print. Uh, die worden dan gebouwd. En dan kan je ook, dat is natuurlijk ook handig...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 als dat dan ergens stokt, dan kom ik u gelijk melden dat het vrienden dwars ligt. En waarom? Ja. We gaan nog even een muziekje horen. Voor Dankjewel voor uw komst. Dankjewel, ja, graag Michel.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 Als het goed is. De plein van de Rising Sun. Ja, ja. Dat is, het de, dat is, het de, dat is het wel zo trouwens, hè? Ja, ja, ja. De ochtendson. Tegenover ons zit Theo van der Laan, de directeur eigenaar HEMA, Zandvoort, die plannen heeft, vergevorderde plannen, voor aanbouw op het Raadwisplein. Zeg maar tegen de geven van Grafdijk, als ik het zo mag zeggen. ja. ja.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 De ijsbaanman. Ja. De, de uitbreiding van Theo van der Waan. Op ten opzichte van de ijsbaan. En de wegenstructuur. De muziektent. Enzovoort. enzovoort. Jongens, komen u in conflict of niet? En wanneer? Eerste vraag aan ja. jou. Een paar weken geleden hebben we jouw architect hier gehad. Die ja. heeft, zoals, die heeft ja. een heel uh, uitleg gegeven over de nieuwbouw die gaat plaatsvinden. Ja. Er komt ja. een stuk tegen die gevel aan. Ja. Op het 7 meter, geloof ik. Ja. Er komt een balkon, uh, nog, nog een keer als een extra uitbreiding. Uh, je ja. gaat ook de hoek om uh, uh, ja. naar maar, uh, de winkel op de Kerkplein. Uh, uh, nou ja, je moet er dan de kleine krocht in, hè? Klein de Door, krocht in. Ja. Ja. Ja. Wanneer ga je beginnen? Nou, goede vraag. Uh, ik uh, hoop te beginnen na het seizoen. Dus ik zou zeggen 1 oktober. Uh, omdat we zeker niet in het seizoen natuurlijk de bol uh, willen, willen gaan doen. Uh, 1 oktober is, uh, is een beetje een streefverhaal. Uh, uh, dat doen we be bewust. Uh, uh, het zou ook misschien de laatste week van september kunnen zijn. Maar na het seizoen, hè, dan neem het toch gewoon na september in het na-seizoen. Dat is het streven dat we, dat we gaan beginnen. En hoe lang? u alle... Ja, dat kan ik je nog niet helemaal exact vertellen hoeveel bouwdagen uh, dat zijn. Ik uh, kan je wel vertellen dat... Uh, kijk, de nieuwbouw. En uh, het stukje Grafdijk. Want het stukje Grafdijk wordt ook meegenomen, zoals je al zegt. Hè, ja. Dat hebben we eigenlijk in tweeën geknipt. En, uh, dus op het plein... Uh, daar gaan we beginnen. En, uh, want in het plan... Realiseren we dus boven Grafdijk. Hè, dus boven de Italiaan uh, van de familie Seran. Hè, de Italiaans van de familie Seran. Uh, dus dat, dat wordt vernieuwd. En daar komt een stuk tegenaan. Want anders krijg je een enorm uh, verschil... In de bouwmassa aan het plein op zich van de kleine krocht. Dus dat loopt nu getrapt terug euh, naar euh, XL.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 betekent, als je zegt. Uh, we weten niet hoe lang het duurt. 1 oktober wil je starten. Uh, dan betekent toch dat je minimaal een jaar bezig bent met de nieuwbouw. Het Ga daar maar vanuit. Ja. Niet langer dus. Nou ja, kijk, het punt is dat. Uh, we hebben deze week het bestek klaar. Dus dat betekent dat we nu gesprek gaan voeren met aannemers. Uh, maar voordat we dat. Ja, ik bedoel, die gesprekken die voeren we. Terwijl we ook nog met de gemeente. Uh, natuurlijk op dit moment nog bezig zijn met. Uh,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 Regelaars meer nodig om als je iets wil organiseren in een dorpje, kunt rechtstreeks elke zaterdag, zondag de muziek in gaan plegen. En je ja, kunt het klein Normaal, maar nu kom ik in de problemen tussen die twee. Theo die begint op 1 oktober, nou minimaal een jaar. Ja. Dat wordt anderhalf jaar ja, ja. ja maar, maar daarom is ook nu dit plan ook gelanceerd want Waar Jij zit met je voorbeeld. Ja, ja, ja, als we nu ook niet per 1 oktober de plein gaan aanpassen, dan hebben we een probleem. Dan kunnen we geen ijsbaan maken. Liever zou dan die wegenstructuur die jij wilt, die verandering, tegelijkertijd ja. aanpakken? Ja, dat, is ook, dat is ook het doel. Met, uh, dat is ook het doel en uh, dat moeten we eigenlijk moeten we daar ook gezamenlijk optrekken. Ja. Nou, dat is zeker en het is niet of-of, het is en. -en. Ja. Nou ja, dat uh, wij shorts. Een, uh, we hebben, ze hebben al contacten met Leo. Uh, het is wel zo dat uh, de gemeente heeft, uh, zeg maar. In, uh, uh, dat is, dat staat, ik, dat, ik weet niet of, of jullie dat allemaal gezien hebben. Maar laten we zeggen, zeg maar, de omgeving van de bouw wordt dan vastgesteld door de gemeente. Dus waar je, je hekken, je moet dat namelijk ja. hekken nee, omheen. Nee, nee. Dat is een juridisch verhaal, want dat betekent namelijk alles wat binnen de hek is, is voor de verzekering van de aannemer. Dat moet er gewoon omheen, want anders dan klopt dat niet. En dan is de aannemer wel of niet vanaf of de verzekering. Nou, daar zijn altijd die eh, rare hekken omheen. Maar dat heeft een verzekeringskwestie. Die die, dat is vastgelegd door de gemeente. Um, ik, ik, ik, ik heb dat plaatje wel gezien, maar ik kan niet exact zeggen van hoeveel, hoeveel meter dat dan is. Maar je moet natuurlijk wel omheen kunnen lopen, dat is het ding. En um, kijk, ik zou me kunnen voorstellen dat die, die ijsbaan dit jaar misschien een of het iets andere vorm heeft of ietsje kleiner. En dat we bij spreken meer in de, de, de, de ruimte voor bij, het, bij het voor de Hema zeggen, nou doen we daar even die uitgifte van de schaats en dat we dan voor die, voor die, voor die uh, paar weken. Zou best kunnen, wat mij betreft. Dus we moeten inderdaad eens gezamenlijk optrekken. En dan, eh, het is een beetje woekeren met de ruimte. Maar als zo gauw die aannemer eh, de staat. Dat is het probleem. Dan is hij ook daar de baas. Dus we moeten vooraf natuurlijk wel praten. Met elkaar En, hè, met en, dat, heeft, ja. en nogmaals, dat heeft. En nogmaals, het is gewoon een verzekeringskwestie. Want alles wat binnen die hekken eh, gebeurt. valt onder die carverzekering. En, en, eh, en alles wat daarbuiten verzelt niet. En daar zal die aannemer natuurlijk op letten. Want die wil natuurlijk geen risico lopen dat iets op iemands hoofd valt. of wat dan ook. Ja, ik weet het niet. Om, in, in, in ik ben het helemaal met je eens hoor, dat klopt ook wel. Maar er is ook nog zoiets als, als bereikbaarheid. En waar wij altijd voor moeten zorgen als wij die ijsbaan daar hebben, dat, dat, dat het kerkplein of het, het kerkplein bereikbaar is. Ja. Ja. He? Dus voor ja. HEMA en voor, voor, ja. voor een ja. Eindje ja. En de voor eentje. dat is een enorme koelinstallatie. Cool ja, die eft, staat dan weer in de kleine krocht. En die ja. heeft ook zijn plek nodig. En ja. als daar ja. ja. die bouw plaatsvindt, dan is daar gewoon geen ruimte voor. Dus ja. het is best lastig. En als het plein, die rotonde, tegelijkertijd met de bouw zou starten aan het einde van het zomerseizoen. In theorie kan dan, dat. In theorie zou dat gewoon kunnen. Ja. Ja. Dan heb je, dan heb je, dan heb je geen enkel probleem. Dan hebben we een nieuw ontwerp van de ijsbaan. Dat heb ik ja. ook al gemaakt. Leer, en dan, maar dan, dan heb je wel de gemeente worden. nodig. Jij bent lid van gemeente... Uh, uh, geen ja, vandaar afvoort. dat we dit plan ook uh, ja. vragen gesteld hebben. Heb je het gevoel en, uh, dat BMW enthousiast op dit plan... Nou, daarvoor creëren? hebben we ook die vragen gesteld. En we hopen daar een positief antwoord op en actie op te, te, te krijgen. Want dat betekent dat je dan deze zomer... eigenlijk al de voorbereiding moet starten... Ja. Ja. Ja. Ja. om die wegenstructuur dan ja, ja. te maken. Het gaat in dit, in dit plan dus een van de dingen die heel essentieel zijn... Uh, is uh, het tweerichtingsverkeer van de krocht. Hè? Onder andere, ja, de Grote ja, dat, krocht, dat is, ja, ja. Want daarmee moet je natuurlijk zorgen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 Naar rechts, naar links ja. en rechtdoor kan gaan. Ja, ja. Ja. En dan heb je echt een mooi plein met een ja, muziektent erbij. Ja, die ja, is er ook een onderdeel van dat plein. Want eigenlijk is de muziektent een prachtig ding, maar er staat een straat tussen. Ja, dat, dat is een zo beetje som, een ja. Ja. Ja. Ja. Zo som, Als je die ingang één ja. kwartslag draait vervolgens, dan, dat is het enige wat je aan die, aan die muziektent hoeft te doen. Dan heb, je, dan heb je daarna een prachtig plein. Je kunt daar een muziek muziekevenement houden. Je kunt, uh, je, je kunt daar tot 4.000, 4.500 mensen kwijt dan. En je hoeft niets meer af te sluiten. Want dat is, een, dat is ook uh, je, ...heel belangrijk vaak een uh, verkeersregelaars ja. nodig. Ja. Ja. Uh, beste mensen, uh, ik, ik vraag jullie met, met dwang om veel met elkaar te overleggen... Ja. ...en ik verzoek ook aan het college van BNW om snel actie te ondernemen. Ja, ja dat, dat ja. ondersteun ik. Hoe ja. eerder uh, hier ja. duidelijk is... Nou, ik moet wel zeggen, even te vervullen van het college... ...die ambtenaar die ermee bezig is, houdt ook dit... deze hier de vinger aan de pols. die wil dus dat dat goed geregeld is. Kijk, ja. ja, ik kan jullie over een aantal keer, laat ik maar nog een keer uitnodigen. dan weet ik hoeveel bebouwbare dagen we hebben... Want dan, dan he, dat, dat is even een dingetje. Want op een gegeven moment komen die, die aannemers met nou zoveel dagen, en dan weten we meer. Dus even net even misschien uh, even te vroeg in de tijd nog. Ik blijf je ja. En misschien kunnen we goed of we wel <laughs> nog geen ijsbaar kunnen zetten. Zo ik blijf jullie volgen. Veel succes. We missen onze techneut uh, die uh, <laughs> gaan even die een muziek. muziekje erin zetten. En de <laughs> okay. dag, Dankjewel voor Dankjewel, daardoor. Ja, graag graag, graag, de graag. Tot graag. de volgende keer. Short. I don't know,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 Ja. Yeah.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 hier staat om 12 uur, dat is de inschrijving, maar de wedstrijd is van 2 uur tot exact 10 minuten over 2. Dus 10 minuten aardappels schillen En daarna is van half 3 tot 3 uur gratis friet eten bij het plein. Het plein, ja. En dat zijn de vers geschilde aardappels. Dus hoe lekker wil je in het hebben? Nou. Dan 9 april, zondag. Dat is de Palmzondag, het Palmzondag concert in de Agatha Kerk. Dat begint om 3 uur. De entree is 27 euro. Weet je wie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 We zijn op Facebook waar we ja, te volgen. Te volgen, rechtstreeks. We willen de, de, de redacteuren Yvonne Roosendaal, Gert van Kuik bedanken met bovenal eindredactie G. Rutte. Okay.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 Gehoord. Precies. Uh, ik, ik... Uh, en ik denk dat we gaan afsluiten met het laatste muziekje. Ik van weet van niet, is dat een, uh, een nummer Chaffee. wat lang genoeg is, Casper, uh, uh, om het... Uh...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 die tijdelijk minder goed kunnen meekomen in de maatschappij. Je kunt je aanmelden bij www.juttersgeluk.nl expeditie juttersgeluk/2017. Kijk maar bij Juttersgeluk, dan kom je er vanzelf. We en, zijn er echt doorheen. We zijn er nu echt doorheen. We gaan nog even een stukje muziek. muziek luisteren. Zing, vecht, huil, wit, lach, werk en bijzondere. Een heel bijzonder weekend gewenst tot volgende keer. dag. In zijn schuilhoek achter glas.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 We zijn allemaal samen.